9 uur het NOS-journaal. Jan van der Putten. Tena stopt voorlopig met het bellen van patiënten over hun incontinentieproblemen. De fabrikant van incontinentiemateriaal gaat eerst overleggen met alle betrokken partijen na de kritiek die gisteren losbarstte over het Belgedrag. Sinds enkele maanden benadert Tena klanten op verzoek van apothekers. Die moeten van verzekeraar Armea voor 1 september in kaart hebben gebracht wie hun incontinentiepatiënten zijn en wat voor producten ze gebruiken. Van verschillende kanten rezen vragen over die gang van zaken. Zo werd erop gewezen dat Tena een commercieel belang heeft bij de telefoontjes en bij de zorgen geuit over de privacy van patiënten. Tena zegt nu dat het de patiëntgegevens met grote discretie behandelt en verder benadrukt het bedrijf dat de apotheker uiteindelijk bepaalt welk merk incontinentiemateriaal die afneemt. Werkende medicijnen worden ook in de toekomst vergoed, ongeacht hoe duur ze zijn. Dat heeft minister Schippers gezegd in reactie op het conceptadvies van het College voor Zorgverzekeringen. Dat adviseert om medicijnen tegen de ziekte van fabrie en pompen niet meer te vergoeden, omdat ze te duur zijn en bij sommige patiënten nauwelijks effect hebben. Schippers zijn op Radio 1 dat als er goed werkende medicijnen beschikbaar zijn, die ook vergoed moeten worden. Het is juridisch niet mogelijk om buitenlandse computerservers plat te leggen die virussen in Nederland verspreiden. Dat zegt het Nationaal Cybersecurity Centrum, dat onder het Ministerie van Veiligheid en Justitie valt. Het centrum reageert op een pleidooi van ICT-beveiligingsbedrijf Foxit, dat vindt dat Nederland zou moeten terughacken. Desnoods zonder toestemming van de autoriteiten in het buitenland. Dan zouden vanuit het buitenland ook Nederlandse servers kunnen worden platgelegd, zegt het centrum. Nationaal Cybersecurity Centrum zegt dat minister Opstelten al werkt aan voorstellen om meer bevoegdheden te krijgen. De afgelopen dagen bleek dat verschillende instellingen in Nederland, waaronder veel gemeenten, zijn getroffen door een computervirus dat uit het buitenland is verstuurd. Bijna 3,5 miljoen Nederlanders hebben gisteravond gezien... hoe de Nederlandse hockeymannen gastland Groot-Brittannië... versloegen in de halve finale. Blijkt uit cijfers van de stichting Kijkonderzoek. Het werd 9-2 voor Oranje. Tijdens het verslag van de wedstrijd was ook te zien... hoe atleet Jurandi Martina als vijfde eindigde... in de finale van de 100 meter. Vanavond om 9 uur is de finale van de hockeyvrouwen. Oranje speelt tegen Argentinië. En morgenavond om 9 uur staan de hockeymannen... in de finale tegenover Duitsland. Twee nog in het noorden wat wolkenvelden, verder veel zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen flinke zonnige periode, ook wat stapelwolken en 20 tot 24 graden. NWB Verkeersinformatie. Na een aanrijding op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... staat tussen knooppunten Muiderberg en Diemen 6 kilometer. De linkerrijschok is dicht. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Dorp en Leidschendam 2 kilometer. De rechterrijschok is dicht. Daar staat een vrachtwagen stil. Ook een aanrijding op de A16 Breda Rotterdam. Bij knooppunt Ridderkerk 2 kilometer. Daar zijn drie rijschokken dicht. Daar was een auto gekanteld. En de A22 Beverwijk richting Velzen... is dicht tussen Beverwijk en IJmuiden na een aanrijding.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 Een hele goede morgen. Op vrijdag de 10 augustus. De huizenmarkt zit nog steeds muurvast. En voor huizenbezitters dreigt een restschuld. Hillary Clinton sluit vandaag haar Afrika-toer af. We maken de balans op. Maar eerst een Nederlandse drone. Want Defensie heeft een nieuw wapen ingezet... in de strijd tegen piraterij in de Golf van Aden, De Scan Eagle, zo heet hij officieel. De Scan Eagle is een onbemand verkenningsvliegtuigje... dat eergisteren zijn eerste negen uur durende vlucht heeft gemaakt... vanaf haar majesteits Rotterdam. Major Chris Sievers is commandant van de Joint Star Ishtar Commando. En ik vroeg aan hem of die Scan Eagle nou eigenlijk hetzelfde is als een drone. Nou, wij, wij noemen het een UAV... En, uh, en dat staat voor Unmanned Aerial uh, Vehicle. Maar is het een beetje en, te vergelijken met al... zo'n drone? Uh, even voor, voor het beeld? Nou, niet, niet, niet helemaal. Uh, de, de taakstelling uh, bij de Amerikaanse vliegtuigen is toch wel anders als uh, zoals wij hem uh, inzetten. En bij ons maakt die uh, integraal deel uit van een, van een compleet systeem. Dus het vliegtuig is onderdeel van, van een heel systeem wat wij uh, inzetten om uh, beelden te genereren uh, in ons operatiegebied waar, uh, waarin wij opereren. En wat kan u dan niet wat die Amerikanen wel kunnen? Nou, zoals u uit andere nieuwsberichten wellicht heeft gezien, eh, kunnen de Amerikaanse vliegtuigen, naast dat zij beelden genereren, ook offensief worden ingezet. En dat op die manier met, met ons systeem. Okay. Deze verzamelt vooral informatie? Deze verzamelt informatie eh, middels, middels uh, beelden die we uh, overdags kunnen maken, maar ook bij duisternis of bij verminderd zicht, dus ook, uh, ook s'nachts. En dan zijn we, want we hebben het al het piratengebied, vooral geïnteresseerd in ja, die kleine schepen. Wat, wat voor soort informatie bent u naar op zoek? Nou, we zijn uh, op zoek naar uh, informatie over die kleine scheepjes die in de omgeving van haar meestal Rotterdam varen. En dan kun je uh, praten over een omgeving van uh, heel dichtbij het schip, maar ook tot afstanden tot uh, 70 kilometer rondom het schip. En we kijken vooral naar uh, verdachte activiteiten die, of eventueel gericht zijn tegen uh, ons eigen schip, of die gerelate gerelateerd kunnen worden aan piraterijactiviteiten. En wat zijn de eerste resultaten? Uh, op dit moment uh, zijn, we, zijn we aan het uh, patrouilleren en uh, is het vrij rustig in het gebied. Dus we zien wel, uh, wel veel schepen, we zien vooral veel uh, internationale scheepvaart. Uh, maar momenteel is het, uh, is het vanwege de moesom en mogelijk ook uh, vanwege de ramadan die op dit moment nog, uh, nog bezig is. Uh, rustig voor wat betreft de piraterij wat wij uh, op dit moment zien. En is het uh, vliegtuigje speciaal aangekocht voor uh, dit soort taken, dus tegen de piraterij? Um, niet specifiek uh, voor deze taak. Hij is wel uitermate geschikt om uh, in deze taak te worden ingezet. Hij is formeel de, uh, de aflosser van het uh, spervervliegtuig, wat wij binnen land mag hadden, wat gehad hebben. Uh, wat, wat, wat gewoon vanwege zijn leeftijd aan vervangingen toe was. En uh, om daar een geschikte opvolger voor uh, aan te schaffen, hebben we dit vliegtuig aangeschaft. En dat is mooi, uh, tegelijkertijd met, uh, met deze missie van, haar, uh, van de haar Majestijds Rotterdam, uh, samengekomen. En hebben we het aan boord uh, kunnen plaatsen. En uh, kunnen we de missie van uh, de commandant heel goed ondersteunen. En komen er nog meer van dit soort vliegtuigjes? Ja, er komen nog meer van dit soort uh, vliegtuigjes. Het systeem wat wij op dit moment uh, aan boord hebben is... is uh, in een, vers, in een versneld project aangekocht om met deze missie uh, mee te kunnen. En uh, in de loop van, uh, of in de tweede helft van dit jaar, komen de overige systemen. of beginnen de overige systemen in Nederland aan te komen. die echt uh, het aflossende systeem, systeem zijn uh, van de Sperver. Major Chris Sievers, de commandant van het Joint ista Commando. Het is acht minuten. Over negen. Giurandi Martina is het gisteravond niet gelukt... om een medaille op de 200 meter sprint te pakken. Joseen Bolt ging er, zoals verwacht, met het goud door. Martina, geboren in Curaçao... zei na de afloop dat hij gewoon niet goed genoeg was geweest. Verslag even Martijn van der Zanden... die keek met een hele groep Antillianen naar de wedstrijd. Net over de grens bij Breda, in de Belgische Hoogstraten... Er zijn dit weekend de Antilliaanse feesten... waar zo'n 38.000 mensen op afkomen... Nou, vanavond zitten ze lekker een beetje te barbecuen in de avondzon. Er wordt wat gedanst. Er wordt met spanning uitgekeken naar de wedstrijd van Churandi Martina. Heel erg spannend. Tweede na Hussein Bolt op dit moment. En hij maakt een hele grote kans. Als Hussein uh, een foutje maakt, dan hebben wij grote goud te pakken, hè? Dus, uh, ga zeker winnen. Weet je trots op hem? Ja, ik heb uh, toevallig dezelfde achternaam als Randy Martina. Ik ben ook Miruqia Martina. Dus ik sta helemaal 100% achter hem. En super trots zo te zien. Ja, ja. <laughs> tuurlijk. Ik denk niet dat we uh, dat ik winnen. Dat denk ik niet, Waarom niet? Want hij heeft er wel echt heel veel zin in. Hè? Hij zegt ja, ik ga knallen. Ja, ik ga knallen. Maar er uh, zijn ook anderen die willen knallen. Hè? Dus uh... we duimen ervoor. We zijn heel trots op hem. Deze man gaat sprinten voor ons, voor ons land. Kijk, onze vlag daar hangen. Kijk hier. Ik weet niet waarom die rent met Nederlandse vlag, maar ik... maakt niet uit. <laughs> maakt niet uit. Nederlandse Antillen, we rennen toch wel. Ja, ben je trots op hem? Zeker weten. Het is mijn bloed. en het... <laughs> Dat is onze familie. Tuurlijk wel. MUZIEK okay, En dan tegen 10 uur, als het bijna helemaal donker is, Londen. is het tijd voor de 200 meter sprint. Surrendi Martina, geboren op Graçao, lopen voor Nederland. Ben je zenuwachtig? Ja, echt wel. Zo <laughs> vlak voor de race? Ja. ja ik hoop dat hij die, die proost gaat. Erg zenuwachtig, maar ik ben ervan overtuigd dat hij zilver nu gaat winnen voor, de, voor Nederland. Gaat zitten. Ja, hij heeft niet gered, maar ja, toch knap. Tegen boos is niks tegen wassen. Hij heeft het toch goed gedaan, want vorige keer is hij 60 einde, nu vijfde. Beetje voor beetje, we komen wel eraan. Heel goed, want ze zijn grote mannen. Dus als je erbij bent, dan ben je echt top. Wel jammer dat hij geen medaille heeft, hè? ja. Als ze zien hoe goed die anderen zijn, ja, dan is het bijna onmogelijk. Ja, daarom. Dat is jammer. Maar... We zijn trots met hen. Echt trots. Ik ben ook Martina. Ik ben ook Martina, dus als je daar bent, dan heb je al gewonnen. Dat is allemaal Martina. De verslaggever Martijn van der Zanden maakte de reportage. Nou, het duurt nog een paar dagen en dan is het weer allemaal voorbij. Ja, zo is het leven ook weer. De Olympische Spelen. Maar voor de Britten was het een groot succes. Ja, tot gisteravond natuurlijk. Want toen speelden de Britse hockeymannen tegen Nederland. Een wedstrijd die door de Britten met maar liefst 9-2 werd, uh, ja, werd verloren. Ik wou zeggen, werd gewonnen. Want ik denk de hele tijd van wij winnen. Maar dan is er ook een verliezer. En dat zijn de Britten. Een van de toeschouwers in het stadion was de Britse vicepremier. Nick Kleck. En onze correspondent, Anja van Horst, die sprak er met hem. En dat deed hij voor de wedstrijd. Meneer Kleck, ik begrijp dat u naar de halve finale gaat. Nederland, Groot-Brittannië. Ja. U gaat vanavond een oranje shirt dragen? Nee, nee, nee, nee. Nee, nee, natuurlijk niet. Dat zou mijn moeder natuurlijk willen. Maar nee, ik ga natuurlijk Groot-Brittannië steunen. En uh, nou, ik verheug me er enorm op, ja. En er zijn maar heel veel Nederlanders die hier zijn. Ja. Het is uh, leuk te zien. Hoe beleeft u de spelen? Hoe, hoe heb ik het beleefd? Ach, het is, het is een ongelooflijke ervaring voor het hele land. En... Uh, dus zo'n zo positieve atmosfeer, het is echt ongelooflijk. En ja, dat zijn natuurlijk moeilijke tijden, hè. En dus iedereen heeft echt de kans genomen om, om iets helemaal over iets helemaal anders uh, te denken te, in deze twee, deze twee weken. Dus het is een, echt een heel positieve ervaring voor het hele land. Ja, u bent natuurlijk vicepremier van Groot-Brittannië, maar u bent ook half Nederlands. Houdt u ook een beetje in de gaten hoe Nederland presteert tijdens de Spelen? Jawel, jawel natuurlijk. Maar, maar ik ben ook heel trots op hoe goed de, de, de GB, de Groot-Brittannië team hebben gedaan. Dus dat is natuurlijk een heel uh, belangrijke ding. Maar ik weet niet uh, of men uh, teleurgesteld is uh, of niet in, in Nederland. Maar er zijn nog uh, enkele dagen nog voor dat... Uh, ja, we voor we dat... het doel bijna gehaald. Bijna gehaald, nou ja. ja. Nou ja, en er zijn, ja we hebben de hockey nog. Dus, uh... ja. Ja, wat vindt u van de Nederlandse fans? Nee, wat zegt u? Wat vindt u van de Nederlandse fans? Fans? De Nederlandse supporters. Oh, dat is heel gezellig. Ik zie heel veel oranje hier. Zoals altijd. Heel vriendelijk, heel gezellig. Wat is het geheim van het succes van de Britten? Heeft dat te maken met sportbeleid van de regering? Ja, ik denk van misschien natuurlijk. In de laatste jaren is er heel veel investering omdat we wisten dat we deze, deze Olympische Spelen zouden hebben. Dus er is dus heel veel voorbereiding daarvoor. Maar ook, ik denk... Ja, er is zo'n uh, enorme steun. Ik, uh, en, en, en iedereen die, die leeft met iedere minuut en iedere dag uh, mee hier in, in, in Groot-Brittannië. En dat, ik denk, dat maakt een groot verschil. Ik ben net van de boxing gekomen en ik heb een... Uh, daar de, de, voor de vrouwen, dus de eerste keer dat we vrouwen boksing hebben in de Olympische Spelen. En daar is ook een gouden medaille, medaille, medaille gewonnen voor, voor Groot-Brittannië. En daar, iedereen was zo opgewonden daarover. De, ik denk dat helpt, denk ik. Ja, Die Britse support, dat geeft de Britse sporters ook een natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ja. En dat telt, dat telt. In Nederland is nu een discussie of wij in 2028 uh, de Spelen moeten organiseren. Wat zou u aan de Nederlandse regering en aan de Nederlanders adviseren? Moeten we dat doen? Uh, nou ja, als je het doet, uh, doe het 200%. Ik bedoel, dat is, uh, dat is zeker waar. En, uh, en, kijk, uh, wij voelen hier in Groot-Brittannië... dit, dit echt is echt een heel, uh, heel positieve ervaring voor het hele land. En uh, ja, je moet het heel goed voorbereiden, heel goed organiseren. Maar als dat lukt, is het uh, echt het moeite waard. De Britse vice-premier Nick Clegg was dat... in gesprek met onze correspondent Arjen van der Horst. Arjen wilde natuurlijk ook na afloop nog eventjes met hem praten... al was het maar gewoon om een reactie te halen op die uitslag... die 9-2-overwinning. Maar op een of andere manier lukte Arjen het niet meer om hem te vinden. Wat gaan we zo dadelijk doen? Straks meer en meer mensen bezitten een huis... waarvan de waarde tot ruimschoots onder het hypotheekbedrag is gedaald. En dat betekent zorgen. Jolanda van der Velde, veel zorgen ook op de weg? Ja Bert, vooral als je van plan was om via de A1 van Amersfoort naar Amsterdam te rijden. Want daar staat tussen de knopen te Muidenberg en die menu nu 7 kilometer. zijn is een aanrijding geweest. Bij Muiden is de linkerrijstrook ook dicht. Verkeer richting... Amsterdam kan beter omrijden via Utrecht over de A27 en de A12. Verder een aanrijding op de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij knopen Ridderkerk 3 kilometer, twee rijstroken dicht. De A22 Beverwijk richting Velsen is nog dicht tussen Beverwijk en IJmuiden. Staat inmiddels 2 kilometer. Daar kan je beter omrijden via de A9 via de wijkertunnel. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Bert van Sloten. Met Stevie Nicks en Lindsey Buckingham was dat Fleetwood Mac met Dreams. De huizenmarkt zit nog muurvast, ondanks een record aantal verkopen van de afgelopen maand. Tot die conclusie komen economen van ING in hun kwartaalmonitor woningmarkt. Onderzoekers voorzien dat eind volgend jaar bij een kwart van de huizenbezitters... de waarde van het huis lager zal zijn dan die van de hypotheek. Dimitri Fleming is van ING Economisch Bureau. Goedemorgen begint dat zorgwekkende proporties aan te nemen wat u betreft die restschuld 25 procent inmiddels. Nou kijk als je die, die alle hoort over een potentiële restschuld inderdaad hè, op dit moment zo'n 500.000 huishoudens onder water staan nou, onze verwachting eind volgend jaar 800.000 zijn natuurlijk gigantische aantallen zijn dat maar we hebben het over wel over een potentiële restschuld uh, die wordt pas gerealiseerd als je daadwerkelijk wil verhuizen blijf je in je woning zitten en dan hoeft er in principe weinig aan de hand te zijn afgezien van dat het misschien iets minder lekker voelt nou ja het kan ook wel een voordeel hebben want je worstwaarde gaat wellicht licht uh, omlaag en dat scheelt toch ook weer ja, dat ook wel. Maar wij kijken voornamelijk naar het, het, het functioneren van de huizenmarkt. Om die nee, mensen aan het. te krijgen. En ja. dat is, uh, uh, dan betekent dit al een uh, flink slot op die woningmarkt. Precies. Maar uh, welke mensen krijgen dan een acuut probleem? Vooral de mensen die hun huis verkopen of moeten verkopen? Nou, vooral in dat moeten. Hè. Kijk, als mensen op een gegeven moment wel zouden willen... maar ze staan uh, flink onder water, zitten met een potentiële restschuld... dan maar besluiten, ik blijf wel zitten... ja, dan hoeft er niet zo heel veel aan de hand te zijn. Maar inderdaad de mensen die eruit moeten... Uh, en geen eigen geld hebben, uh, geen externe financiering kunnen krijgen... Ja, die hebben een groter probleem. Ja, niet alleen die mensen, maar natuurlijk ook de bank, denk ik. De hypotheekverstrekkers. Ja, inderdaad. Uh, we zien het ook graag natuurlijk graag dat de huizenmarkt een, een stuk beter gaat draaien. Uh, maar kijken we naar het aantal uh, probleemgevallen op dit moment. Uh, er zijn cijfers van het kadaster over, aantal executieveilingen. Ja, dan hebben we het over de afgelopen twaalf maanden. over zo'n 25, 2600 gevallen op zo'n 3,2 miljoen huishoudens met een hypotheek. Dus die aantallen op dit moment uh, van probleemgevallen zijn nog wel uh, redelijk re re re beperkt. Het is beperkt, maar het is wel iets wat natuurlijk uh, dreigt. Want aan de andere kant zie je toch ook gewoon dat die huizenprijzen uh, ja, die dalen. En ik zie nog iets, uh, namelijk dat er uh, wel veel verkocht wordt. Uh, dan doet u op de laatste cijfers. Ja, de laatste cijfers. Ja. Dat is toch een recordaantal verkopen. Dat zie ik toch niet verkeerd? Nou, inderdaad. Alleen ik denk dat daar wel een belangrijke reden achter is. Zo niet de enige reden. Uh, er is een tijdje natuurlijk onzekerheid geweest... of die overdrachtsbelasting die tijdelijk was verlaagd... of die per 1 juli op het lage niveau zou blijven... of weer omhoog zou gaan. En wij, zien, wij hebben de verwachting dat, uh, dat heel veel mensen hun aankopen voor de zekerheid maar naar voren hebben gehaald... om zeker te zijn van het lage belastingtarief. Ja, ze vertrouwden het eigenlijk niet en dachten... als ik het voor 1 juli toch maar even afsluit... dan zit ik hoe dan ook in het lage belastingtarief. Ja, daar is gewoon zeker voor het onzekere nemen. Maar dat betekent wel dat er heel veel verkopen die misschien voor het derde kwartaal waren gepland uh, naar voren zijn gehaald. Dus het betekent wel dat het derde kwartaal heel rustig kan worden. Oftewel, in het derde kwartaal gaan we gewoon weer een daling zien. Dat is, dat is wel onze verwachting, inderdaad. Ja. Ja. En nieuwe huizenkopers die laten het helemaal afweten. Uh, Namelijk de jongeren. Starters zijn heel cruciaal om de doorstroming op gang te krijgen op die woningmarkt. Nou, starters zijn vaak de jongeren. Maar die geven aan dat ze steeds minder uh, bereid zijn om een, om een woning te gaan kopen. Nou wil ik niet gaan somberen, maar volgens mij is het een beetje in het beeld dat uh, de vraag de ad, Dan dalen toch ook de prijzen? verwachting dat die prijzen nog verder naar beneden gaan. Ik denk ook als je kijkt naar wat een starter uh, die de markt op gang moet krijgen kan bieden uh, en wat op dit moment gevraagd wordt. Je ziet de vraagprijzen wel dalen, maar uh, nou ja, als je kijkt naar hoe weinig transacties er uh, tot voor kort waren, uh, dat is toch duidelijk signaal uh, dat vraag en aanbod nog niet goed bij elkaar komt. Ja, en kan dat op een of andere manier vlot getrokken worden? Kan de politiek nog iets betekenen in dit geval? Ik denk. Zekerheid geven over toekomstig woningmarktbeleid. Hè. Dat zal toch wel een deel van de mensen wel helpen. die nu toch in onzekerheid zitten. die niet kunnen gaan rekenen. Uh, wat zouden mijn lasten kunnen zijn de komende tijd. Dus ja. zekerheid bieden, dat zou zeker wel wat helpen. Maar dan hoeft, moet u het niet hebben van de komende weken. want de verschillen tussen de politieke partijen. zullen alleen maar worden uitge, uitvergroot. en ze verschillen van mening over hoe ze daar moeten pakken. Inmiddels weten we wel dat de beperking van die hypotheek aftrekt, aftrek... dat is inmiddels geen heilig huisje meer. Maar het is meer de onzekerheid van het wat en het hoe uh, gaat er wat gebeuren. Daar is heel wat te winnen. Het verhaal is duidelijk. Meneer Vreeming, dank u wel. De... Dimitri Vreeming was dat van ING Economisch Bureau. Uh, de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika, Hillary Clinton, die sluit vandaag een uitgebreide Afrika toernooi af. Ze bezocht de afgelopen tien dagen acht Afrikaanse landen. Ze begon een trip in Senegal en daar zei ze dat Afrika geen bemoeizuchtig Amerika nodig heeft. Nee, daar hebben ze een partner nodig. Afrika needs partnership not patronage uh, and that's what we hope for here uh, for our friends in kenya we uh, had very good discussions with the uganda people's defense force on that malawi's milk production has increased 500 that's america's commitment to africa <laughs> U hoorde Clinton achter volgens in Senegal, waar ze sprak over gelijkheid. In Kenia, waar ze het had over democratie. En in Oeganda, daar had ze het over de jacht op Jozef Kony en Malawi, daar was ze ook. Daar had ze het over de Amerikaanse hulp bij melkproductie. En tot slot hoorde u, om volledig te zijn, muziek uit Zuid-Afrika, waar Hillary Clinton enthousiast danste. Het filmpje is trouwens te zien op NOS.nl. Afrika-correspondent Koert Lindeijer. U hoort hem al op de achtergrond. Uh, Koert, ja, Clinton heeft dus een hele toer achter de rug. Voor meer democratie. Zij had het over terrorismebestrijding. Uh, waaraan geeft Amerika de voorkeur? Um, Aan antiterrorismebestrijding uh, denk ik. De politiek van Amerika werd uitgezet toen Obama, de baas van Clinton, in 2009 Ghana bezocht. Hij zei net als Clinton. Uh, uh, ...onlangs weer zei partnerschap en niet patronage. Samenwerking en geen betutteling dus. Nou, dat klonk goed op een continent waar Obama toch wordt gezien als een zoon van Afrika. Obama riep in 2009 journalisten en burgergroepen op... ...om uh, bij hun heersers, bij hun politici goed bestuur af te dwingen. Kortom, de tijd van corrupte Afrikaanse leiders is voorbij. Dat zijn slogan. Uh, maar hoe Amerika dan zelf met die onbekwame, corrupte en misdadige Afrikaanse staatshoofden zou omgaan... dat maakte Obama niet duidelijk. Nou, dat was het dilemma ook bij dit bezoek van Hillary Clinton aan Afrika. Dat is het dilemma van de Amerikaanse politiek ten opzichte van Afrika. Neem, neem bijvoorbeeld Oeganda, waar Clinton ook op bezoek ging... Uh, de president van Oeganda, president Museveni, is een autocraat. Die liet de grondwet wijzigen om aan de macht te blijven. Hij laat op oppos opposanten schieten. Is al 27 jaar aan de macht. En volgens de Amerikaanse retoriek rond democratie... had Museveni dus allang moeten opstappen. Maar Museveni is belangrijk. Voor Amerika, ...omdat zijn leger in Somalië tegen terroristen van Al-Shabaab daar vecht. En omdat zijn Oegandese ja. leger met honderd Amerikaanse soldaten op zoek is... ...naar Joseph Coyne van het verzetsleger in Centraal-Amerika. Kortom, Museveni is onmisbaar voor de Amerikanen. Dus worden zijn autoritaire trekjes door de vingers gezien door Amerika. Ja, is, is Afrika eigenlijk een vluchtbare ondergrond voor terroristen? Afrika is wel de zachte onderbuik van de wereld uh, genoemd... waarmee wordt bedoeld dat hier toch heel veel op het continent... Uh, heel veel gebieden zijn waar terroristische groepen onbeperkt, ongehinderd kunnen opereren. Dat komt om Afrika zwakke overheidsstructuren, uh, heeft... Uh, daardoor kan bijvoorbeeld Noord Mali is in april ingenomen door uh, fundamentalistische groepen. Daar zie je terroristen uit Pakistan, Afghanistan, Jemen naartoe uh, trekken. En die kunnen daar vrijwel ongehinderd trainen. Hier in de horen van Afrika heb je natuurlijk Somalië, waar al shabaab de terroristengroep uh, grote delen van het land uh, controleert. En wat misschien wel gevaarlijker is, is dat die radicale ideologie van de fund fundamentalisten aan... Ook in Amerika. Er zijn een ja. toenemend aantal Amerikanen dat naar Somalië trekt... om daar te worden getraind door terroristen en ook Europeanen. En daar wil Amerika natuurlijk absoluut een, uh, een stokje van steken. Goed, en Hillary Clinton heeft dat allemaal uitgelegd... tijdens haar rondreis door verschillende Afrikaanse landen. Dankjewel. je wel. Koert Lindeyer. Radio 1. Het NOS-journaal. Half tien. Tena stopt met het bellen naar patiënten en virusverspreiders platleggen. Dat mag niet, zegt het Nationaal Cyber Security Center. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Tena stopt voorlopig met het bellen van patiënten over hun incontinentieproblemen. Fabrikant van incontinentiemateriaal gaat eerst eens overleggen met alle betrokken partijen... na kritiek die gisteren losbarsten over dat belgedrag. Sinds enkele maanden benadert Tena klanten op verzoek van apothekers. Want die de apothekers moeten van de verzekeringsverzekering... Voor 1 september in kaart brengen wie hun incontinentiepatiënten zijn en wat voor producten die mensen gebruiken. Van verschillende kanten zijn er vragen gerezen over die hele gang van zaken. Er werd op gewezen dat TENA een commercieel belang, is, eh, commercieel belang heeft bij die telefoontjes. En er werden zorgen geuit over de privacy van patiënten. Juridisch is het niet mogelijk om buitenlandse computerservers plat te leggen. die virussen in Nederland verspreiden. Dat zegt het Nationaal Cybersecurity Centrum. dat onder het ministerie van Veiligheid en Justitie valt. Dat centrum reageert op een pleidooi van ICT-beveiligingsbedrijf Foxit. dat vindt dat Nederland zou moeten terughacken. Als een server waar wij last van hebben in Oekraïne staat. Dan vinden we blijkbaar ook. Uh, dat Oekraïens recht of zo geldt op die server. Terwijl ja, de hacker zit daar helemaal niet, de slachtoffer zit daar niet. Dat ding staat toevallig alleen maar in dat ene land. Ik uh, ja, zou dat wel voldoende reden moeten zijn om te zeggen het is in de Oekraïne We Er zijn nu wel voorstellen voor wetswijzigingen... maar nu terug, hacken kan niet zomaar, zegt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Daar is de minister mee bezig om meer bevoegdheden te, te maken. Maar aan de andere kant, als die wetgeving internationaal um, opgepakt wordt... Het was zonder een goede wetgeving als, uh, als computers uitgezet worden aan de andere kant van de wereld. Dan, uh, dan krijg je toch een hele rare situatie. Want dat, kan, uh, dat zou bij ons ook kunnen gebeuren. De afgelopen dagen bleek dat verschillende instellingen in Nederland. waaronder veel gemeenten. zijn getroffen door een computervirus. dat uit het buitenland is verstuurd. De winst van bodemonderzoeker Fugro. is in het eerste halfjaar van 2012 gestegen met 15 procent. De totaalwinst kwam uit op 115 miljoen. Fugo heeft die stijging vooral te danken aan een verbetering van de olie- en gasmarkt. Toch zegt het bedrijf wel last te hebben van de economische crisis. Projecten op het vasteland doen het minder goed, net als opdrachten vanuit overheden. En Fugo gaat er voorlopig vanuit dat de olie- en gasmarkt verder groeit. De verwachte winst over heel 2012 is minstens 310 miljoen euro. Werkende medicijnen worden ook in de toekomst vergoed, ongeacht hoe duur ze zijn. Dat zei minister Schippers in een reactie op het conceptadvies van het College voor Zorgverzekeringen. Kijk, we hebben een ziektekostenverzekering die we met z'n allen solidair opbrengen. Juist voor die mensen die de pech hebben om een echt een rotziekte te hebben die ontzettend duur is. Dus natuurlijk sta ik daarvoor, maar het moet wel werken. Het college voor zorgverzekeringen adviseert om medicijnen tegen de ziekte van fabrie en pompen niet meer te vergoeden... omdat ze te duur zijn en bij sommige patiënten nauwelijks effect hebben. Bijna 3,5 miljoen mensen hebben gisteravond gezien hoe de Nederlandse hockeymannen gastland Groot-Brittannië versloegen in de halve finale. Dat blijkt uit cijfers van de stichting Kijkonderzoek. Het werd 9-2 voor Oranje. En tijdens dat verslag van die wedstrijd was ook te zien... hoe atleet Giurandi Martina als vijfde eindigde in de finale van de 200 meter. Vanavond om 9 uur is de finale van de hockeyvrouwen. Oranje speelt tegen Argentinië. En morgenavond om 9 uur staan de hockeymannen in de finale tegenover Duitsland. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. De komende dagen blijft het droog en krijgt ook de zon vol op de ruimte. Vandaag trekken in het noorden soms nog wat wolkenvelden over... maar toch zijn ook daar flinke zonnige perioden. En er staat een zwakke tot matige wind bij 19 graden in het noorden... tot 22 aan de Belgische grens. Vanavond en vannacht is het vrij helder. In het noorden komen nog steeds een paar wolkenvelden voor... en het komt af naar 13 graden aan zee en 9 in het binnenland. Bij weinig wind ontstaan er ook een aantal misbanken. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, afgewisseld door een aantal stapelwolken. Het wordt warmer dan vandaag met 20 graden op de wadden tot 24 in het zuiden van het land. Zondag speelt de zon opnieuw een hoofdrol, maar vanuit het zuiden trekt dan in de loop van de dag wel sluierbewolking binnen. En met maximaal rond de 25 graden wordt het zomers warm. Na het weekend wordt het wisselvallig en blijft het warm met middagtemperaturen rond de 24 graden. Aan WB, verkeersinformatie Er staat een lange file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Gooi meer en Knopendiemen 8 kilometer. Na een aanreding is tussen Muiden en Knopendiemen de reishook dicht. Verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden van de knooppunt via Utrecht over de A27, de A12 en de A2. Ook een aanreding op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Zaltbommel staat 4 kilometer. Bij Zaltbommel zijn twee rijstroken dicht. En een aanreding op de A22 Beverwijk richting Velzen. De weg is dicht tussen Beverwijk en IJmuiden. Er staat zo'n 2 kilometer. Verkeer kan beter omrijden via de A9 via de Wijkertunnel. Het Radio 1 Journaal. Misschien kent u ze wel die buurten waar de bewoners bij mooi weer tot laat op straat zitten. En waar iedereen een beetje op elkaar let. Zoals bijvoorbeeld de Jordaan, Sterrenwijk in Utrecht, het Waterkwartier in Nijmegen. Nou, die volksbuurten die dreigen te verdwijnen. En dat komt door de stadsvernieuwing en het wegtrekken naar finexwijken. Daarom is het Nederlands Volksbuurtemuseum een grote inventarisatie begonnen. Alle volksbuurten worden in kaart gebracht. Zo ook Krooswijk in Rotterdam. En onze verslaggever Henrik Willem Hofs ging er kijken. Hier woont ze op uh, 11B, de Krooswijkse bocht. En ze zei van tevoren, niet bellen, maar met de brievenbus klepperen. Hallo. Goeiedag, hallo. Hallo. Hallo. Hey, Hé, Die ophouden. Die doen nou, hoor. Hier heb je een Blikje sinaas in het keukentje van oma Zandstra. Of beter gezegd, ma. Want zo noemen de meeste mensen in Krooswijk haar. Een kennisje van, van mijn dochter die in de laan woont. Dat was een hele grote zwarte man. Dat stond ik bij de Aldi. Die zei ook altijd maat tegen mij, dat moeder. Dag moeder. En die kassière zegt toch jongen. Kassierres. denken, ik ken dat nou een zo van haar wezen. Die kon het die, zag het aan die ogen, weet je wel. 49 jaar woont ze al in de volksbuurt. Ik ben groot begonnen. Ja. Met stuk weer zeg je allemaal buiten. Met een soep onder elkaar. En ze zette een bakje koffie. Dat was allemaal net de grote familie. Ja, als jij, jij ergens heen moest en je had twee kinderen, dan, we, dan pasten wij gewoon op jouw kinderen. En dat familiegevoel, is dat er nog? Ja, nee, dat hebben wij nog wel hier hoor. Dat iedereen van elkaar klein staat en aardig is. Ik denk dat ik liever die kleintjes heb dan die grote. Die weten ze net iets zappiger, zijn. zo. Nee, nou, Jans is van de bewonersorganisatie in Krooswijk. Haalt even wat sinaasappels bij de Turkse buurtsuper. Nee, de Iraanse buurtsuper. Iraanse buurtsuper, oké. Okay. Die man is uh, gevlucht uit Iran en uh, die heeft hier een heel bestaan opgebouwd. Uh, mag ik deze morgen even bij je afrekenen? Het is 3 uh, kilo. Dankjewel, jongen. Hoi. Het oude stukje Krooswijk met uh, de rot is het, geloof ik? Ja, Krooswijkse bocht. <laughs> nu is er ook een groot gedeelte aan de rand van Krooswijk... Daar is een open vlakte te zien, ook grote nieuwe woonblokken neergezet, nieuw Krooswijk. Wat heeft dat voor invloed op die volksbuurt? Je zou bijna kunnen zeggen dat als ik vanuit mijn huis nooit naar links was gegaan... maar alleen maar naar rechts, dat ik niet had gemerkt dat er, dat, er, dat er iets veranderd was aan die wijk. Maar wat kun je doen om zoiets in stand te houden? Nou, de bloembakken neerzetten die je aan de overkant ziet... Uh, we hebben hier is al een tijdje eten voor de buurt. Dan zetten we hier twee partytenten neer. En enkele keer drie. En dan kan iedereen die dat wil gewoon mee eten. En uh, nou, of je dan een bijdrage in, in de pot wil stoppen. En uh, tot nu toe loopt dat prachtig. Ik merk gewoon hoe, hoe waardevol dit, dit, dit sociale verband is. Dit, dit, dit, dit, dit, dit dorpsgevoel. En ik wil dat vasthouden. En, en dat, dat moet je blijven voeden met allemaal kleine dingen. Maar ook Krooswijk heeft te maken natuurlijk met invloeden van buitenaf. Wat noem jij invloeden van buitenaf? Nou, mensen die hier weggaan, andere mensen die er komen wonen, nieuwbouw, stadsvernieuwing. Ja, dat klopt. Maar, maar als je goed omgaat met een buurt als deze... dan krijg je een pareltje voor deze stad. En dan zou je een soort, wat de Jordaan als een trek voor Amsterdam is, Zou Krooswijk voor Rotterdam kunnen zijn? Ja, Krooswijk van nu. Ik vind Krooswijk nog steeds fijn. Nog steeds fijn. Ik zou hier nooit niet weg willen. Al zou ik een gouden vlecht krijgen nog niet. Dat zover Krooswijk in Rotterdam. Albert van Wers is directeur van het Volksbuurtmuseum. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is nou een echte Volksbuurt? Ja, dat is nou het aardige. Dat er een, een definitie bestaat natuurlijk. Maar die te pas en te onpas op zo'n wijk uh, wordt geprojecteerd. Daar zijn we het niet helemaal mee eens... Het wordt vaak met ja, negatieve dingen in, uh, negatieve zaken in, in verband gebracht. En wij zeggen, oh. ja, er zijn ook een heleboel positieve zaken. Maar wat zijn de negatieve dingen hè, waar u het over heeft? Nou, dat zijn natuurlijk toch vooral uh, de, de, de, de, de criminaliteit, uh, dronkenschap, werkeloosheid... Maar was vroeger niet gewoon een volksbuurt? Hè? Ik, ik kom zelf toevallig uit de Jordaan. Was dat dan niet een, een, een, een buurt waar gewoon inderdaad werkloosheid was, maar wel een enorme solidariteit? Precies, precies. En de, de saamhorigheid, de solidariteit, voor elkaar opkomen, het hart op de tong hebben. Uh, ja, dat zijn toch allemaal positieve zaken die we in deze maatschappij wel zijn kwijtgeraakt voor een groot deel. Ja, maar je hebt... En die, en, die, en, die, en, die, en die in die wijken juist nog wel weer tegenkomt. Want je hebt het natuurlijk nog wel. Op deze zender hebben we bijvoorbeeld een serie gehad over Sterrenwijk. Daar hebben die mensen nog steeds het hart op de tong... en komen ook nog ja. steeds voor elkaar op. Dus er zijn nog steeds wel echte volksbuurten. Ja, ja dat klopt. Uh, ze worden alleen wel steeds minder. Uh, als je kijkt dat... In de 19e eeuw uh, bijna de helft van de Nederlandse bevolking, en dat waren toen 8 miljoen mensen, in zo'n wijk woonden. Dat waren bijzonder slechte woonomstandigheden, dat is niet te vergelijken met nu natuurlijk. Uh, maar dat, dat wordt wel steeds minder. Uh, ik, ik merk dat zelf ook, hè. ik werk uh, al 30 jaar in wijk C in Utrecht, ook zo'n oh ja. volksbuurt. Uh, dat ja, de, de oorspronkelijke bevolking verdwijnt en daar komt steeds meer import zeg maar, voor terug. Uh, mensen die geen band met die buurt hebben. En dat wordt toch door de bewoners, ja, de oorspronkelijke bewoners uh, met, met leden ogen aangezien. Die, die, ja, die missen dat. Dat zijn geen mensen meer waar je even binnenwipt voor een bakje koffie. Of, of die de deur open laten staan. Uh, die zomers ook niet buiten op straat zitten. En ja, dat, dat zijn toch geluiden die ik in ieder geval in Utrecht ook wel... In, in andere wijken wel horen. Uh, Sterrenwijken is daar wel een uitzondering op. Ja. Maar, komt, ja. maar, maar, maar is het niet mogelijk om uh, na renovaties, na nieuwbouw... dat buurtgevoel weer, weer terug te krijgen? Want het was toch ook altijd de bedoeling... dat mensen dan eventjes tijdelijk weg zouden gaan... en dan weer terug zouden komen in, uh, in ja. de buurt. Ja, ja, ja, ja. nou, uh, dat, is, dat is toch heel lastig. Vaak worden na zo'n renovatie de, de huren te hoog... Voor een aantal mensen, die trekken dan toch weer weg naar, naar andere wijken. Uh, er komen wat, uh, wat uh, uh, beter verdienende, uh, of, of twee verdieners komen ertussen wonen. Ja, en als die zich niet aan willen passen uh, of mee willen doen, of dat maar raar vinden, dan, dan, ja, dan, dan krijg je al gaten in zoiets, hè? Precies, en dat kan je juist niet gebruiken, want die solidariteit is zo sterk als de zwakste keten. Was het niet zo? Ja, dat is Ja. Dan ja. ja, ja. nou, gaat u met de tentoonstelling uh, aan de slag. Wat, wat wilt u laten zien? Nou, we hebben nu als voorbeeld een tiental wijken in Nederland uh, hebben we fotopanelen van opgehangen met, met een klein verhaaltje erbij over de geschiedenis van die wijk. Um, uh, ja, eigenlijk ook om mensen op ideeën te brengen van ja, wat, wat, wat zoeken we dan precies? En uh, daaraan verbonden zit een, een anzichtkaartenactie die we verspreiden. Uh, die mensen in kunnen vullen. Uh, of ze kunnen e-mailen natuurlijk met hun foto's en hun verhalen. Uh, met het eerste doel gewoon het inventariseren van ja, waar zijn die wijken dan. Ja, en waar moeten de mensen dat naartoe sturen? Uh, naar groeten uit... Het volksbuurtmuseum.nl Oké, okay. ja. <laughs> nou, dat is een mooie. Groeten uit het uh, volksbuurtmuseum.nl Ik denk uh, dat dat maar zal, zal gaan uh, gebeuren. Ik dank u wel, Albert uh, van Weers. Graag gedaan. Goedemorgen. Ja, The Money. Misschien kennen we dat nog wel van het televisieprogramma... van de Vrokers. Even geen cent te makken. Maar het is gezongen door Mea. Komt oorspronkelijk uit Zweden. Straks Ingeloes Tenkate. Want van haar willen we graag horen of die Marsverkenner Curiosity, na een week aan de verwachtingen voldoet. Ze heeft namelijk een meetinstrument gemaakt. Daar zijn we erg nieuwsgierig naar. Geen verkeersinformatie. Dat betekent niet dat er geen vielen zijn. Maar we hebben even contact met de ANWB. Kan ook gebeuren. Radio 1 Sportzomerbus. Mark Robin Visser achter het stuur. Mark Robin, heb je een hele grote wekker bij je? Een hele grote wekker, Bert? Waarom? Ja, dan kan je die politici een beetje uit hun winterslaap wekken. Ja. <laughs> nou, ik weet niet of dat uh, met de politicus die ik nu voor me heb staan... nog nodig is om hem uit zijn winterslaap te halen. Want ik heb hem hier en daar al uh, op tv en anderszins uh, gezien. Meneer Samsom, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, niet net terug van vakantie. Nee, ik ben alweer een tijdje bezig. Ja. Wij bevinden ons, luisteraars, in de prachtige plantage Middelaan in Amsterdam... waar het zonnetje schijnt op het mooie gebouw van de De Smet-studio's. Dit zijn radio- en televisiestudio's. Wat gaat u hier doen? Ik ga vandaag een paar radio- en televisiespot opnemen. En dan is een radiostudio wel voor de hand liggende plek, hè? Ja. ja. Oh, dat wil ik wel eens even zien hoe dat gaat. Zullen we naar binnen gaan? Ja, dat is goed. We gaan de studio in met Diederik Samsom, die wat spotjes... en waar zijn die, die spotjes dan precies voor? Uh, die zijn voor radio en televisie. En uh, zo, dat zendt uit politieke partijen, wat iedereen ja? wel kent. Ja, daar moeten natuurlijk dingen voor worden opgenomen. Dat doen we hier. Ik zie helemaal geen papieren waarop uh, waar staat wat u uh, gaat zeggen. Nee, het zijn korte teksten. Een seconde of vijftien of 20 geloof ik. En dat doe ik het beste als ik het gewoon doe. En u dan... doet het gewoon uit het hoofd? Ja, het hoeft niet in één keer goed dan. Hè? Dat scheelt dan. Dus ik mag het nog een paar keer overdoen als het niet de eerste keer goed was. Maar uh, ja, ik doe het wel uit het hoofd, ja. Meneer Samsom, gaat u zitten? En dan wil ik graag horen <laughs> hoe dat gaat. Oh, dan gaan Ga met... zitten. Ja. Nee, ja, dan wil ik wel eens even wat horen. Want ik heb vast vanochtend wel stiekem geoefend onder de douche. Ik had eens bedacht waar het zo ongeveer over zou kunnen gaan. Uh, nou, luisteraars, we gaan luisteren naar Diederik Samsom... lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. Hij denkt even na, hij fronst zijn wenkbrauwen. Neem de tijd. Zal ik er één nee, doen over de zorg? Er stond vanochtend een groot stuk over in de Volkskrant... en dat is ook de belangrijkste zorg van veel mensen op straat. Als je met ze praat... Een... En vraagt, waar maakt u zich nou zorgen over? Dan zegt hij, ja, mijn, mijn premie, kan ik hem straks nog betalen? Of de eigen ah, bijdrages, hoe hoog worden die dan? Um, Horen we eerst nog een muziekje of zo? Nee, of hoe moet denk, ik me ik voorstellen? Dat, ik, ik vrees dat het, dat het begint met... Um, mijn naam is Diederik Samson. Ja? Ik sta voor een goede zorg dicht bij mensen. En dat betekent dat we een einde moeten maken aan de marktwerking. Ja. Ziekenhuizen moeten met elkaar gaan samenwerken, niet met elkaar gaan concurreren. We moeten ja. investeren in de wijken, in de wijkverpleging, in huisartsen. Dus, dus door... zo doet u dat. U begint gewoon te praten. Ja. En dan, en dan, of, dan doet u dat tien keer. Een... Of, je een... of je doet een wat algemeenere en wat kortere. Uh, waarbij... Hoe lang mag u eigenlijk? Vijftien seconden, geloof ik. Oké, okay, vijftien seconden. Nou, band loopt. <laughs> Moeilijk, hè? Waar ik voor sta, is het eerlijke verhaal over hoe we uit de crisis komen. Daarvoor moet je meer doen dan alleen bezuinigen. Je moet ook investeren. Je moet investeren in banen, in onderwijs. Vijftien. Nou, precies. Goh, wat grappig dat u dat zo doet. Ja, nou, ik denk dat ik er nog wel een paar uh, bij kan doen, maar ja. dat doen we nu niet. Hè? Meneer Samson, uh, de sportzomer is helaas, wat mij betreft, bijna ten einde. Uh, ook de Radio 1 sportzomer. het laatste weekend uh, staat voor de deur. Heeft u nog een beetje geluisterd? Uh, voor zover dat mogelijk was wel. En, en gekeken. Naar die, ik, heb, ja. ik heb eindeloos teruggekeken die uh, oefening van Epke Zonderland. Magisch. Heeft u nou zitten wachten tot die Olympische Spelen... zitten jullie nou echt te wachten tot dat voorbij is? Nee, ik heb meer het idee dat de media een beetje zitten wachten. <laughs> ik, ben gewoon, ik ben gisteren op straat geweest in Eindhoven... en gisteravond een grote bijeenkomst in Breda. Uh, wij, wij blijven wel campagne voeren, maar... Uh, ja, Nederland is wel heel erg bezig... en dat snap ik ook heel goed met een hockeywedstrijd... die ja. uh, in 9-2 eindigt, ja. dus dat, dat snap ik best. Pas volgende, ik denk dat we vanaf volgende week en de week daarna... dan gaat die campagne echt op stoom komen. Wij beginnen morgen... Officieel, maar dan zeg ik erbij: eigenlijk beginnen we morgen dan voor de vijftiende keer. En ik ben al een aantal keren begonnen, ook vlak nadat het kabinet viel, ja. zijn we al de straat op gegaan en campagne gaan voeren. Maar morgen trappen we hem dan echt af in een ja. bos. Met ook nog een grote inzamelingsactie voor het Jeugdsportfonds. Dus we houden het een beetje in het thema. Ja. Maar dat gaat dan niet over topsport, maar over kinderen die in armoede opgroeien en daarom niet kunnen sporten. En daar willen ja. we een einde aan maken. En het Jeugdsportfonds helpt daarbij, dus dat steunen wij dan graag. Ja. Ja. D66 opent morgen ook uh, officieel. Ik heb begrepen dat de VVD zijn kruid voorlopig nog droog houdt. Daar zit natuurlijk een strategie achter. Ja, ik hoop dat de VVD zijn kruid droog houdt tot 13 september. En dan de kijken, dag na de verkiezingen. <laughs> dan eens kijken hoe ver ze komen. Nou ja, ik weet het niet. Kijk, iedereen, elke partij zal moeten bedenken wat voor hem het beste of haar het beste past. Bij ons past het beste om zoveel mogelijk campagne te voeren. Ja. Zoveel mogelijk mensen te spreken. Straks komen die televisiedebatten. Die zijn voor iedereen. Ja. Nou, maar ja, u bent ook aan de verliezende hand... dus u moet er natuurlijk ook harder aan trekken dan sommige andere partijen. <laughs> Volgens mij zijn wij aan de winnende hand, ja? maar dat zullen we op 12 september zien. Nee, is dus all er... in the eye of the beholder. Daarom, we zijn nog, nog 33 dagen tot de verkiezingen. Ja. En dat zijn 33 dagen waarin heel veel kan gebeuren. Ja. Uiteindelijk gaan deze verkiezingen natuurlijk niet over wie het snelste nee. naar het torentje komt. Nee. Deze verkiezingen gaan over de vraag hoe Nederland uit de crisis komt... Volgens mij hebben wij daar het beste verhaal voor. Ja, um, Rummer of, uh, Roemer of Rutte? Ja, dat bedoel ik. Het gaat, dus niet, het gaat dus niet over wie het snelst naar het torentje komt. Het gaat over de vraag, gaan we alleen bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen? Of gaan we alleen maar geld uitgeven? Allebei klopt niet. Allebei is niet waar. Wat we zullen moeten doen, is investeren in de toekomst. En daarmee ook die begroting op orde brengen. Ik geloof dat ik al een spotje heb gehoord. Nou, dat is deze dan. Dat is de eerste. Veel succes. Graag gedaan. Diederik Samson van de Partij van de Arbeid. Wij gaan verder, we gaan gauw naar Den Haag, want daar valt ook een hoop te beleven. Ik zou zeggen, tot later. En wie spreken we dan? Nou. Wie spreken we in Den Haag? Uh, andere partijen, Bert, ik weet het nog niet. Ik laat me verrassen, er zijn er daar heel veel. Ik geloof dat we eerst naar het CDA gaan. Vind je dat goed? Vind ik een goed plan. Je bent straks weer te beluisteren... in okay. de sportzomer bij Felix Daarof. en Willemijn. Gaan wij het nog eventjes hebben over de Curiosity... want die is al een hele week op Mars. Dat weten we, het is er allemaal vanmiddag... of vandaag eigenlijk, stuurde de verkennen nieuwe foto's... van Mars naar de aarde. Ingeloes ten is astrobioloog en was de afgelopen jaren betrokken... bij de ontwikkeling van een instrument... waarmee de Marsrover metingen doet. Goedemorgen... Ja, goedemorgen. Zijn het een beetje mooie plaatjes die we het zien krijgen? Uh, ja, er zitten een aantal uh, ja, wel erg mooie plaatjes dus hoor. Ik lees, dus, uh, ik lees ook dat er een zelfportret bij is van de Marsverkenner. Hoe heeft hij dat dan gedaan? Uh, nou, hij heeft die, die camera op zijn... Uh, hij zo'n mast, zeg maar, dus die nek met die camera erbovenop. En als hij die camera naar beneden draait... dan kan hij uh, zo'n soort van 360-graden panoramafoto uh, naar beneden maken. En dan kan hij zichzelf mooi opnemen. Ah, wat... Dus was. Ja, wat gebeurt er allemaal in die uh, in de eerste week op Mars? Nou ja, dit dus, uh, foto's maken, gewoon een indruk krijgen van hoe de omgeving eruit ziet. En natuurlijk, uh, alle instrumenten worden aangezet en uitgetest. Kijken of alles goed genoeg reageert op de signalen van de aarde. Of de data, of tenminste data, maar in ieder geval de eerste signalen goed terugkomen. Uh, of de foto's goede kwaliteit hebben. Dus alles wordt zo heel rustig aan, uh, ja, opgewarmd en aangezet. Ja. En uw instrument is ook aangezet? Ja, ons instrument is ook aangezet en uh, nou, we hebben natuurlijk nog geen metingen gedaan, maar in ieder geval uh, het aanzetten is allemaal goed verlopen, dus het ziet er allemaal positief uit. Ja, het ziet, ja want hij, hij wordt eerst aangezet en dan vervolgens gaat hij pas, wanneer gaat hij dan echt werken? Uh, nou, hij gaat niet eerder dan maandag rijden en het hangt ook een beetje vanaf hoe het uh, ja, verder gaat natuurlijk met al deze opstarttests. Uh, hopelijk, uh, ja, begin, begin van de week, hopelijk maandag, uh, begint hij toch wel met uh, de eerste meters afleggen. Maar goed, dat, ja, het hangt uh, allemaal, het is met, net als met de hele missie, er is eigenlijk niks voor geprogrammeerd. Nee. Dus we kijken gewoon hoe het loopt en als alles goed loopt, nou, dan gaat hij maandag de eerste meters rijden. En zijn er zijn nog een paar dingetjes die weggewerkt moeten worden, nou, dan duurt het nog een dagje. Maar, maar, vooral, maar er, voorlopig uh, gaat duurt. het goed? Ja, voorlopig ziet het er allemaal heel verspoedig uit. Ja. Uh, en hoe, hoe uh, volgt u zelf die ontwikkelingen? Want uh, u bent in Nederland, uh, de vinding is op Mars. Waar kan je dat volgen dan? Uh, nou ja, ik volg natuurlijk gewoon uh, de, de manier waarop iedereen het volgt... Uh, via de, de JPL-website. En uh, uh, Op die manier komen heel veel foto's vrij. En Ik, krijg wel, ik heb wel contact met mijn collega's uh, die nu op JPL zitten. En uh, dat is op zich wel leuk, want die, uh, die moeten zich ook aanpassen aan Mars-tijd. Dat loopt een beetje aan zich gewoon met Aan Mars-tijd? ja ja dat uh, de Curiosity lander loopt een paar uur achter op Volgens mij een paar achter op ons. En, uh, en er zit een, een Marsdag duurt iets langer dan die van de aarde. Dus uh, ze zitten echt op de tijd van de rover. In plaats van op gewoon uh, uh, ja, Californië-tijd. Ja, maar, uh, maar, de, maar uh, met, met alle respect, het is toch maar gewoon een, een, een ding. Heeft hij dan ook uh, last van, uh, van tijd? Een jetlag. <laughs> nee, een jetlag, die, <laughs> ja. Nee, heeft hij geen last van mij. Goed, het is natuurlijk wel een keer dag en nacht op Mars. En, uh, op die manier, ja. Ja, en uh, een aantal, uh, onder andere Sam en Kermin, die twee instrumenten die dus in de rover zitten, die werken in principe s'nachts. Yeah. Uh, zodat je overdag uh, ja, je kunt roven en je, je plaatjes kunt nemen en dat soort dingen kunt doen. Dus ja, daar heb je natuurlijk dus wel rekening mee te houden. Vandaar, dus uh, de, ja. de andere tijd. Nou, volgende ja. week dus, uh, dan komt de echte informatie uh, allemaal naar buiten. Dat maken, dat we, maken we nu gewoon vast een afspraak uh, voor volgende week. Dan bellen we weer uh, wat er allemaal naar buiten is gekomen. Ik ben wel benieuwd <laughs> hoor, maar, uh, okay. u, u ook denk ik. Ja, natuurlijk. <laughs> <laughs> Inge Loes dank u wel. Oké, okay, tot ziens. in the where a wedding Lives in a dream, at the window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 En, uh, Rigby. De andere kant was Yellow Submarine. Die draaide ik dan weer uh, vrij vaak. Felix, ja, draaien we volgens mij omdat de slotceremonie een doordringt zal zijn van Britse popmuziek. Dat is het geducht ja. dat gaat, ja. Ja, en ik heb, ik heb al gehoord, het nummer van uh, John Lennon Imagine wordt gedraaid. En dan verschijnt er een enorm beeld van John Lennon. Dit komt dan opgeplopt, als het ware. Nou, dat is zondag. Nog even kort, Felix, voor de laatste keer. Wat hebben jullie vandaag? Na nou, BMX zeilen, de hockeyfinale tussen Nederland en Argentinië natuurlijk bij de dames negen, en acht, taekwondo met seven, Tommy Mollet, dat six, is een naam die ons bezighoudt In vier, deze uren nog drie, van Willemijn en twee, van mij. Dag. Ja, tel af, dag Felix. Ja, we zijn er nog. <laughs>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 Heel graag gedaan. Gaan wij heel doen. veel plezier in het leven. Dank u wel, hetzelfde.